Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op het onafhankelijkheidsplein in Kiev proberen duizenden demonstranten te voorkomen dat de oproerpolitie een einde maakt aan hun betoging. Ze gooien met brandbommen en vuurwerk en stenen en op een livestream is te zien dat op en rond het plein branden woeden. De politie had al aangekondigd in te grijpen als de demonstranten niet zouden vertrekken. Het was een bloedige dag sinds de protesten tegen president Janukovic... eind vorig jaar begonnen de bloedigste. Er vielen vandaag zeker negen doden. De betogers willen dat de pro-Russische president opstapt. De Franse autofabrikant Peugeot Citroën krijgt een kapitaalinjectie van de Franse staat en van de Chinese autobouwer Dongfeng. Dat meldt de Financial Times. Frankrijk en Dongfeng investeren in ruil voor aandelen ieder 800 miljoen euro in het bedrijf. En daarmee komt er een einde aan de macht van de nazaten van de oprichter van Peugeot. De familie Peugeot zal straks niet meer stemrecht hebben dan de Franse staat en Dongfeng. Het bedrijf had al een samenwerkingsverband met Dongfeng.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 De regen trekt vannacht weg, morgen nog een enkele bui, maar de sch zon schijnt ook geregeld en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Ook na Sochi gaat het Schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup Finale. Alle Schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tijal-Vereveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee.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 Goedenavond, tweede uur van langs de lijn op deze dinsdagavond. Olympische winterspelen dus en voetbal. Twee wedstrijden in de Champions League. Leverkusen tegen Paris Saint-Germain frank Wilaat Met 11 tegen 11 was het dan moeilijk voor Leverkusen. Ja, en met 10 tegen 11 wordt het een onmogelijke opgave. Dat was het natuurlijk ook al. Hè. Dik uur zijn we onderweg. Spahic haalde voorrust bal ondersteboven. Het leverde Paris Saint-Germain een penalty op. En de 2-0. En in de tweede helft kwam hij van der Wiel tegen. Hij sloeg van der Wiel in het gezicht. Het was niet zo heel hard. Het was ook niet zo heel erg bewust had ik het idee. En uh, ja, ik vond het eigenlijk een, uh, een zware gele kaart. Zeker omdat het zijn tweede is. Dat telt allemaal niet. Zeker dat laatste niet. Voor Spahic. Maar hij kreeg hem wel van scheidsrechter Kassa. Dat betekent dat. Leverkusen zonder die centrale verdediger verder moet tegen Paris Saint-Germain. Dat nu aan zijn stand verplicht is om in ieder geval nog een goaltje te maken. Vindt ik half uur te gaan nog. Ja, kort om de werk. Werk elf van Leverkusen zijn nu de werk 10 geworden. Kijken we naar Manchester City tegen Barcelona. Kunnen ze nog iets terug doen, die Engelsen die? Ja, ook dat wordt moeilijk met tien man na de rode kaart voor de Michaelis. 1-0. Barcelona leidt in Manchester. Messi aan de bal. Eén kans gezien voor Manchester City via Nasri, de invaller. Maar nu weer Barcelona dat een bal voor ziet komen via Daniel Ves. Maar Joe Hart zit tussen voor dat Messi. En uh, wie was het? Uh, ik dacht dat het... Uh, nou, maakt niet uit wie het was. Uh, Alexis Sanchez was het, die uh, dicht in de buurt was. Maar het is Joe Hart, die wint. Het staat nog altijd 1-0 voor Barcelona tegen Manchester City. De ontknoping van deze wedstrijd natuurlijk in dit uur van Langs de Lijn. En we gaan lekker praten over Sleep. Laten we er maar meteen mee beginnen. Het was de eerste dag in de tweemansbob voor Esmee Kamphuis en Judith Vis. De Nederlandse piloten werd achtste in Vancouver... en in Sochi hoopt ze stappen te zetten in de richting van het podium. U hoort de bijdrage van Edwin Cornelissen. In het videoportret bij NOC NSF laat ze er geen misverstand over bestaan. Ik ben bang voor achtbanen en voor skiliften en alle andere dingen. Dus in die bobslee durf ik helemaal niet in maar één keer naar beneden gegaan. En, uh, ja, het gevoel wat je hebt als je met 150 door die baan vliegt, dat gevoel was zo bijzonder dat ik uh, ja, niet meer wilde stoppen. De passie van Esmee Kamphuis is bobslee. Maar los van de sensatie van de afdaling gaat het op de Spelen natuurlijk om presteren. Ze op haar Twitter-account, gisteren geplaatst. Tomorrow and the day after is our time, our in kapitalen. Race day. Everything is possible. Dream. Believe. Act. Achieve. Dit is de oranje bob van Esmee Kamphuis. De grootste Nederlandse kanscepter op een bobmedaille op deze spelen. Twee runs in een decor van uh, stromende regen, poncho's en paraplu's. 5.29, de starttijd. Ja, ik denk twee keer uh, goed gestart. Uh, als je dat, Volgens mij, dat was de eerste run, de snelste start 17. Dus dan, uh, dan zitten we er gewoon voor ons doen echt goed bij. We hadden goed gepusht, maar... Het... De starttijd was wel 9, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ik zag wel dat de Russen allebei die echt veel harder gingen dan bij ons in de eerste run nu dezelfde starttijden hadden. Dus uh, dat was wel weer fijn. Maar uh, ja, ik, we nog, ik, ik, kan, ik moet gewoon nog iets beter, maar uh, ja, het is wel heel goed, absoluut. Ze komt niet in de buurt van de top 3, maar weet zich wel naar voren te slepen. De eerste run was ja niet super, maar ook niet heel slecht. Ze zit bij de top, dat wist ze al en bewijst dat hier met deze... Snelle afdaling. Na run 1 uh, zagen we jullie staan op de vijfde plaats. Verbaast je dat? Nou, nee, op zich niet. We hebben gewoon goede trainingen gedraaid. En dat is ook wel een klassering waar, wij gewoon, ja, waar we gewoon tussen horen te staan. En wat ik al zei, het, kan, het zit dicht bij elkaar. Van 3 tot 8 volgens mij. En uh, ja, we moeten gewoon zorgen dat we, ja, dat we morgen een paar paardjes pakken. Bijna 74 per uur. Ze loopt hier weg van Kilias. die goed was op onze gedeelte. Oh, een fikse misrekening daar voor Kamphuis uit bocht 5. Dat moeilijke gedeelte in de baan. Daar loopt de baan omhoog. Ja, maar nou, we hadden de eerste run gezien dat ik te laat uit vijf ging. En uh, nou, Toen probeerde ik het te corrigeren en dan ging ik te vroeg en dat was niet heel handig. Wat doet dat voor haar tijd? Kamphuis had hier iets meer van verwacht. Hij kan zich niet mengen in de strijd naar boven, maar zacht een plaats Wat zijn de dingen die je meeneemt uit zo'n dag als vandaag? Die eerste twee runs? Ja, ik denk dat het gewoon een degelijke dag was. Niet super, ook niet slecht. Maar uh, ja, morgen moeten we gewoon zorgen dat die superdag wordt. Zodat we nog een paar plaatsen pakken. Het is een spel van honderdste, hè? Maar uh, denk je dat het daar ook op beslist gaat worden? Ja, uiteindelijk wel denk ik. Ja, ja ik denk dat we gewoon... er gewoon zitten een aantal teams heel dicht bij elkaar. En uh, consistentie gaat straks het allerbelangrijkste worden. En uh, volgens mij uh, ja, kunnen we nog beter dan dit. Dus morgen moeten we gewoon vooruitkijken. Ja! De zesde staan ze na één dag. Twee runs, halverwege de wedstrijd. Esmee Kamphuis en Judith Vis En misschien moet Esmee Kamphuis zoeken naar de staat zoals ze die omschrijft op de video van NOC NSF. Als ik een goede run heb, zit ik als het ware in een soort zone, in een soort trance. Um, en dat is echt op het moment dat ik dan inspring en ik doe die pushbar in... dan is het één diepe ademteug en dan is het gewoon zen. En dan ben ik echt alleen maar zo... Heel voorzichtig zou de Bob zo super mogelijk door die baan te laten gaan. En ja, Je hebt het gevoel dat je superman bent als je, als je beneden komt. Ja. Mooi gevoel lijkt me dat. We gaan erover doorpraten over de eerste twee runs van de Nederlandse Bob met Eline Jurg, Voormalig bobsleester. Eline, goedenavond. Goedenavond. Je was ook ooit zesde op te spelen. Ja, dus ja. daar moeten ze nog maar even aankomen natuurlijk. En tegenwoordig ben jij verantwoordelijk bij de Bond voor het topsportbeleid, hè? Ja, ik, ik zit in. Even kijken hoor, wanneer is het eigenlijk begonnen? Uh, november vorig jaar, zeg maar, ben ik toegetreden tot het, uh, tot het bestuur van de BSBN. Uh, en het is inderdaad de bedoeling om, om, om ook verder echt naar de toekomst te kijken. Of joh, hoe willen we nou uh, onze sport beter neerzetten. Maar vooral ook breder om te zorgen voor meer, ja, meer ook aanwas aan de onderkant. Want dat uh, is moeilijk toch vaak? Of niet? Ja, dat, ja, wie gaat het in moeilijk. de zitten? Ja. Nee, ja, dat weet je, het is nog steeds gewoon een heel onbekende of een redelijk onbekende sport. Binnen de atletiek of binnen atleten is het wel wel al een, een, meer een begrip. En weet men ook wel echt dat het er is. En daar, uh, in eerste instantie... komen daar ook eigenlijk altijd de remmers vandaan. En ja, want jij bent in de, uh, de tijd met nou, net Toen heet dus nog Karen ja. belt, hè, tegenwoordig ja. Kimon. Nee, beneden nee. Gaan. nee. Of is oh, dat nee. niet meer? Oh, ofzo? Nou, Kimmel, nee, dat was het ook, maar er is ook niet meer. Daar zeg ik niets meer over, maar <laughs> nee. in ieder geval Karen belt was dat, hè? <laughs> Ja, daar is het nog. Dus uh, nee, uh, sorry, Steven. Rooks? Tuurlijk! ja. <laughs> Roaks, <laughs> Steven Roaks, ja. ja. Hoe kon ik het vergeten? Ja, Maar goed, ja. En, en nu Judith Vis ook een oude ja. Atlete, of, ja, atlete? Ja, en zo zijn weet je, Melissa, die daar nu is, uh, ook allemaal atleet. En als je kijkt uh, wat er nu gewoon aan, aan jonge aanwas wel is... dat komt ook allemaal uit de atletiek. En ook bij de heren zie je datzelfde. Uh, het sluit in, in, in training naadloos op elkaar aan. Dus je, je kunt daar heel, mak heel makkelijk die overstap maken. Uh, en ja, weet je, het, snel op de baan is vaak ook wel snel op het ijs. Dus daar, dat is in ieder geval een mooie basis. Ja, zeg laten we het hebben over die zesde plek... op dit moment, ja. na twee runs uh, van uh, Sme. Uh, ja. Niet slecht, hoorden we er zelf zeggen. Hoe beoordeel jij die eerste dag? Nee, ja, ik, weet je, ik denk ook niet slecht. Ik denk uh, dat dit zeker de plek is waar, waar ze uh, ook moet zitten... en dat er echt wel wat ruimte is naar voren. Top drie gaat, dat gat is wel flink ook. Dat zie je nu ook al, dat eigenlijk uh, daar al ruimte zit... Uh, van een halve seconde tussen drie en vier. Uh, maar een vierde plek is zeker haalbaar. En ik weet je, alles is natuurlijk fantastisch op het moment dat ze de beste prestatie die ik heb gehaald, dat ze die uit de boeken uh, schrijft. Dus alles wat beter is en dan uh, zesde is op dat nee, moment mooi. Nee, dat is natuurlijk mooi. fantastisch. Ja, weet je, dat is voor de sport gewoon hartstikke goed. En uh, ik denk dat het mooi en in het veld van nu is dat zeker haalbaar. Wat moet er beter in de afdalingen uh, om dat te bereiken? Om, om zeg maar hoger te komen dan die plek waar ze nu staan? Ja, uiteindelijk heeft het zelf net in het verhaal wat je hoorde ook wel aangegeven. Er zitten ook in deze baan uh, meerdere punten waar de baan ook omhoog gaat. Uh, zeker ook het bovendeel uh, is, is een stuk waar je heel erg aan snelheid kan verliezen. Nou, wat je daar verliest, dat is heel moeilijk om weer terug te halen. Uh, Uitbocht 5 is, een, is een, tricky, uh, een tricky uitgang, dus daar liep het bij haar ook niet daar helemaal soepel om. Ja, de dus, uh, van het kanaal. eerst uh, ja. te laten, toen te vroegen daar, weet je, op het moment dat ze dat morgen goed pakt dan neemt ze ook weer meer snelheid mee naar beneden. En het onderste deel is vooral slee laten lopen. weet je Dat kan ze ook goed. Dus op het moment dat ze die snelheid heeft... en daar gewoon lekker de sleeze ding laat doen... Dan, dan kan ze zo die, die, die tiende of die tiende pakken... om uiteindelijk vierde te staan. En de start. Judith de zegt zelf van... ik moet nog iets beter. Nou ja, dat heeft dan natuurlijk ja. met de start te maken... want zij is de remster van de ploeg. Uh, ja, Moet zij gewoon sneller starten... om nog een betere tijd te kunnen neerzetten? helpt natuurlijk allemaal. weet je? De start, het materiaal, het sturen... de drie facetten die uiteindelijk ervoor zorgen dat je dat je het wel of niet redt. Uh, ja, weet je, als, als Judith nog dat beetje extra heeft... waardoor ze twee, drie honderdste. dat is denk ik haalbaar vierhonderdste misschien uh, aan de start extra kunnen pakken... dat neem je mee in de baan. Uh, en uiteindelijk heeft dat ook resultaat onderaan. En dan kan het zo een tiende, vijftienhonderdste zijn. Mm. Kampuis zegt net, ik moet in de zone komen. Om ja. het uh, nog beter te ja. doen. Probeer dat eens uit te leggen. Hoe voelt dat in de zone komen? Uh, het, het, het, het, het rare is, bijvoorbeeld, je staat op een gegeven moment aan de start... en daar ben je eigenlijk enorm op gefokt. Want het eerste stuk wat je moet doen is, is uh, knallen... en zo hard mogelijk die slee in gang uh, zetten. Ja, ja, dat is juist power. Ja. En het stuk daarna is finesse. Dus hm. wat er inderdaad gebeurt is, wat zou ik aangeven... is van je komt vanuit die enorme knal, ga je uiteindelijk zitten. En ik weet dat ik het ook al deed, dat je even zo'n zo diepe teug... ontspannen en dan inderdaad... Uh, Vanuit pure ontspanning één met je slee en door die baan heen. En zo min mogelijk sturen op de juiste momenten. Ja, want het zijn hele kleine bewegingen hè, Ja, hoor je ja het is geen stuur waar je een ruk aan geeft. Touwtjes. Het zijn twee touwtjes die je echt heel minimaal met je vingers... Uh, waar je mee speelt. Je speelt met de druk die, uh, ja, die de slee krijgt op het moment dat hij een bocht ingaat. Uh, die heb je nodig om te kunnen sturen. En dan ja, moet je dat ook nog op de juiste manier doen. Hoe vaak in een jaar heb je dat gevoel? Dat het echt gewoon helemaal nou, bijna vanzelf ja. lijkt te lopen. Of ja, er zijn gewoon een aantal momenten dat je er beneden, dat je uit je slees stapt of dat je over de finish komt. Dat je denkt, wow, weet je, dit was het echt helemaal. Uh, en dat lukt ook niet altijd. En soms probeer je het en soms ja, maak je er wat anders van. En soms ga je op je dak en uh, dat hoort er ook bij. Uh, ja, dat, is, dat lukt niet altijd, maar de momenten dat het gebeurt is echt fantastisch. Ja, en concentratie ja. is natuurlijk ook heel belangrijk, ja. maar overconcentratie is killing, denk ik. Ja, overconcentratie kan vaak ook gepaard gaan met spanning. Uh, en die moet je juist niet hebben. Ja. Ja. Dus echt heel fijntjes. Ja, voelen. fijntjes, relaxed en vanuit je hè, lekker Duits. Uh, maar daar zit het dan vaak. Uh, vaak wel. Zeg, als we even kijken naar uh, de internationale concurrentie, ja, de Amerikanen die leiden, hun tweede team die staat op Brons, de Canadezen ja. staan ertussenin. Ja. Is er nog een, een, een wereld van verschil tussen het bobben in dat soort landen en het bobben bij ons? Um, ja, weet je, ik, ik denk echt dat het... Het is sowieso daar veel meer sport uh, en bekende sport... en grotere sport ook dan dat het hier is. Je ziet daar ook gewoon in de breedte veel meer teams. Ook op, het, op hetzelfde niveau. Je, weet, je hebt meerdere teams die in de World Cup al meedraaien. Die, die elkaar toch ook scherper houden. Die samen trainen. Die, die zorgen voor een platform... waarin je uiteindelijk ook als land beter kunt presteren. Um, dus ja, daar is zeker een enorm verschil. En wij merken het zelf, of dat merkte ik zelf ook... dat op het moment dat je in Amerika of in Canada was... en je ging daar... Je was was daar een week en je draaide daar mee uh, in je trainingen. En gewoon de faciliteiten die er zijn. Dat is, hmm. dat is gewoon echt een ander land uh, dan Nederland. En we hebben hier echt fantastische faciliteiten. En een mooie startbaan in Harderwijk. Dus weet je, wij werken daar ook echt aan. Maar het is gewoon niet te vergelijken nog. Dat is wel een vraag misschien. Hè? Ja. Waarom hebben wij geen bobbaan? Want technologisch moet het tegenwoordig toch gewoon kunnen... om een een, een, een ja, kan Ja, Maar wat is het verval? Hond 100, ja, 200 meter? Nee, ja, zoiets tussen de 100 en de 150. Ik weet ja. echt niet wat het meeste nou, verval is. De Vaalse bergen is, is ja. hoger. Ja, oké, okay, maar goed, daaromheen ook nog eens een keer een baan van 1500 meter leggen. Ik weet niet of dat kan. Ja. Is, dus, is dat uh, gewoon het probleem? Is er nooit over nagedacht? Is er nooit eens een keer zou vast geweest? over nagedacht zijn. Ja. Uh, ja, volgens mij leg je dat niet zomaar eventjes aan. het uh, ja, even over de grens in Winterberg, daar ligt er wel eentje. Ja. Hoe goed, dan zijn de bergjes weer hoger. Ja, nee ja. Maar weet je, uiteindelijk is dat dan prima uitvalsbasis. En dat is ook vaak wel de thuisbasis of de thuisbaan van ons Nederlanders. Maar inderdaad, je moet er ook altijd weer even een stukje voor rijden. En. Uh ja, weet je, dat, dat is zo. De ja. Belgen zullen met hetzelfde probleem zitten. Ja, he. er is ook een en de Britten, ploeg. die moeten ook nog het water over. Dus weet je, er is nog wel meer dan... dan, dan, ja, dan alleen wij die dat probleem hebben. Ja, over ja. die Belgische ploeg gesproken. Die staan voorlopig nog even de ja. ja. vis. Was dat te verwachten? Nou, ik moet zeggen, zij heeft heel het seizoen wel verrassende resultaten laten zien. En laten zien ook dat ze echt bovenin mee kan. Um, en stuurt gewoon ook wel goed. Weet je, zij heeft niet de start. Zij ligt daar echt achter. En je ziet gewoon continu in de baan dat zij steeds een stapje dichterbij komt. En... Weet je wat er nog precies gebeurt, kan ik, vind ik heel lastig om te zien. Ik ken de baan zelf ook niet. Ik ben er zelf nooit af geweest. Dus dan vind ik het ook wel moeilijker om te plaatsen. Dus ik ben echt aan het kijken, wat doe jij nou of wat doe jij juist niet? Waardoor jij zo snel gaat. Weet je, ze heeft echt ook wel een goede slee. Ja, want snelle uh, ijzers bijvoorbeeld helpt dat. Hè? Ik heb nee, begrepen eens. dat Arend glas de ja, ijzers heeft geleverd. Ik, ja, jij zei dat en ik ben het bij me aan het checken, maar ik heb nog niks gehoord. Dus, ja, misschien uh, gooit je het niet te uh, lang. Laat buiten. hij het nog even <laughs> weten. Dat zou, dat zou ook kunnen. Uh, dus dat weet ik niet. Dat is inside information die jij wel hebt en uh, waar ik even niet van op de hoogte ben. Maar weet je, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Maar ook ijzers spelen een belangrijke rol. Um, en ja, zo al die verschillende facetten maken dat het wel of niet gaat. Maar zij doet iets gewoon heel erg goed. En haar slee is blijkbaar ook heel erg goed. Ja, en materiaal in de algemene zin is ook belangrijk. Nee, eh, los van de stuurmanskunst. Aerodynamica, en, uh, noem maar op. Uh, al dat soort zaken is echt heel belangrijk. Ja. Over materiaal gesproken, over omstandigheden gesproken, vandaag in de stromende regen, uh, die afdaling, maakt dat ja. nou nog uit op een afdaling? Uh, ja, weet je, dat doet natuurlijk ook wat met het ijs. Op het moment dat, het, uh, dat de luchttemperatuur een stuk lager is... Uh, meer, meer of minder vochtig... Uh, heeft allemaal invloed op dat wat er met het ijs gebeurt. Uh, dat wordt op een gegeven moment door water ook gladder... en de bovenlaag wordt wat zachter, wat ook weer invloed heeft. Daarom heb je ook weer verschillende soorten ijzers... die het aan de ene kant beter doen als het heel koud weer is... en op het andere moment weer als het warmer is. Dus ja, weet je, dat heeft zeker ook een rol. En het wordt uiteindelijk ook allemaal gladder. Nog een zijsprongetje? Heb jij gisteren nog naar de mannen gekeken? Nee, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Wat vond je ervan? Met name die uh, laatste run, die vierde run? Nee, ja, ik, wat hij zegt, en dat begrijp ik wel, het is dat je nog steeds, we hebben het over de negentiende plek. Dus het is, maar we wisten ook met z'n allen van tevoren van, joh, het, het gaat hem ook niet worden in de tweemans. Ik denk wel dat je, wat je kunt zien is dat hij duidelijk stappen naar voren maakt. En dat hij het vertrouwen krijgt in de baan dat dat de, de beste run is die hij tot nu toe heeft neergezet. Uh, dat is wel vertrouwen en zekerheid die hij meeneemt straks de viermans in. Ja, ja en daar moet hij gewoon wel een top 10 klassering gaan hebben. Hebben jullie dat is er hard aan haalbaar. moeten werken om, om hem met die tweemans Bob daar toch nog te krijgen bij NOC en NSF. Om te zeggen van dat is alleen maar goed voor die viermans Bob? Nou, ik heb niets idee. Nee, dat we heel hard hebben moeten werken. Nee, nee dat ze valt zelf ook wel. Me... Ja, uiteindelijk hebben ze ook wel ingezien dat het uiteindelijk ook een bijdrage levert aan de prestatie van de viermans. Je bent zo beperkt in het aantal afdalingen dat je krijgt, en dan is het, ja, weet je, het is gewoon handig dan, dan met je schaatsen doe je even wat rondjes op de baan. En daar mag dat ook gewoon allemaal. En hier heb je ook te maken met het feit dat, dat de Russen op andere momenten ook wel gewoon zeggen, joh, je mag gewoon de baan niet op. Klaar. Ja, en met dat van Valken dus kon nu... je gewoon merken dat die run. Naar ja, beter werd? dat het beter werd. En dat dus het gevoel beter wordt. Dat je gevoel is echt heel erg belangrijk, ook gewoon als piloot. En uh, dat is ook heel erg gekoppeld aan zelfvertrouwen. En ik heb echt het idee dat het gewoon heel veel... Uh, bijdrage heeft geleverd aan dat wat hij straks in de Viermans gaat doen. Blijf vooral even zitten, want we gaan ja, straks verder praten... dan over de prestaties van de Duitse bobbers. Daar is het de droevenis. En die houtkamp, droevenis ook in Manchester. Nou ja, ik, het verbaast mij. eigenlijk het staat nog wel 1-0 voor Barcelona. Maar het verbaast me eigenlijk dat uh, Manchester City een paar keer aardig gevaarlijk is geweest. Maar nu uh, raken ze de bal kwijt en dat is gevaarlijk. Want Neymar heeft de bal. Inderdaad, Neymar in de ploeg gekomen bij uh, uh, Barcelona. En uh, hij uh, heeft de bal gespeeld. Maar dit is een uitstekende actie. Uh, goede ingreep. Van Fernandinho, Fernandinho bal naar de rechterkant, een prachtige aanval, zojuist gezien van Manchester City. Had een doelpunt moeten opleveren van David Silva. Alles was perfect, maar de keeper van Barcelona, Victor Valdes, lag goed in de weg. Balbezit nog altijd van Manchester City. Met uh, aan de linkerkant Clichy die de bal heeft gespeeld. Nasri. Nasri ingevallen. Net als Leskert bij Manchester City. Bal gaat naar voren, maar komt niet terecht. Uh, komt uiteindelijk wel terecht bij Nasri. En bij Fernandinho. Terug naar Nasri. Nasri naar buiten. goede paas. Levert een open doekje op. 1-0 e dus Barcelona in Manchester. Lijkt erop dat Barcelona in een zetel richting de kwartfinale gaat. En nu een terugspeelbal richting Joe Hart. Ja, een, een ziekenhuisbal. Echt waar, het, uh, waar Joe Hart doodziek van zal zijn. Want die bal uh, gaat langs hem heen. En levert zomaar een koord erop. Leskert was de man die dat zomaar weggaf. En dus mag Barcelona een corner gaan nemen vanaf de rechterkant. Twee wissels gezien bij Manchester City. Leskut en Nasri gekomen. En Neymar dus gekomen bij Barcelona. De twee wonderkinderen staan heel dicht bij elkaar. Messi met 10 en met 11 Neymar. En Messi heeft met tien de bal naar 11 Neymar gespeeld. Terug naar Daniel Alves. Daniel Alves balletje kort op Xavi Hernandez. En dan komt de bal weer bij Iniesta. Zijn paas op Messi was perfect. En die Michaelis maakte een overtreding. Leverde. Een penalty op voor Barcelona. En een rode kaart voor Di Vandaar de 1-0. Die benut werd die penalty door Messi. Bal bij Iniesta. Mooie paas weer. Oh, prachtig. Daar is een doelpunt. Maar wordt hij afgekeurd? Ja, hij wordt afgekeurd. Vanwege buitenspel. Het was weer een prachtige aanval. De verdediging van Manchester City werd helemaal zoek gespeeld. En het zal allemaal op het randje zijn geweest dat het buitenspel is. Het is wel zo. In uh, tweede instantie eigenlijk. Want de man die het doelpunt uiteindelijk maakte... Uh, Gerard Piquet, benen, stond in eerste instantie al buitenspel. En daarna kreeg hij de bal. En dus werd het terecht afgekeurd door scheidsrechter Eriksson. Blijft 1-0 in het voordeel van... Barcelona tegen Manchester City. Frank Vilaat bij Leverkusen tegen Paris Saint-Germain. Frank, uh, ja, soms lijkt het erop dat het met uh, 11 tegen 10 moeilijker gaat dan met 11 tegen 11. Ja, maar de, het verschil uh, in deze wedstrijd is dan toch... met nog uh, 9 minuten op de klok en een 3-0 voorsprong voor Paris Saint-Germain... dat uh, de ploeg uit Parijs niet hoeft. En dat uh, tegelijkertijd Leverkusen wel hard blijft werken... met uh, die 10 man die ze nog over hebben in deze wedstrijd. En dat uh, loont, want uh, Paris Saint-Germain zet niet meer vol aan. In tegenstelling tot wat ik in eerste instantie dacht dat ze uh, deden. Omdat ze zich verplicht voelden om toch nog even een goaltje te maken tegen die 10. Nou, die plicht uh, die voelen ze duidelijk inmiddels al uh, niet meer. Het staat nog altijd 3-0. Het heeft heel even 4-0 gestaan. Althans, die goal werd afgekeurd. Omdat Lavetsy uh, buitenspel stond. Hij stond hinderlijk in de weg van een bal die richting de goal ging. Uiteindelijk in het eigen doel werd gewerkt door invaller Wolscheid. Nieuwe centrale verdediger achterin bij Leventer. Uh, Verkoersen. Maar omdat Lavetti daar tussendoor ja maakte hij onderdeel uit van het spel. Hij liep daarin buiten spelpositie en dus werd de goal... Uh... Afgevloten en staat het nog altijd 3-0 voor Paris Saint-Germain. Je hoeft je niet te verbazen over het feit dat de ploeg uit Parijs voortdurend de bal heeft... ...en zo nu en dan slechts Leverkusen eruit komt. Maar Paris Saint-Germain, terwijl het de bal heeft... doet het echt heel weinig moeite om uh, daarvoor in Ibrahimovic aan te spelen. Sterker nog, Ibrahimovic krijgt daarvoor in zo weinig de bal... ...dat hij inmiddels meer middenvelder is dan aanvaller. En Paris Saint-Germain valt aan over de rechterkant van het veld. Via Van der Wiel en uh, Lucas... En Cabaye die in de ploeg is gekomen, overgekomen in de winterstop van Newcastle United. De Franse international. En hij maakt zijn Champions League debuut voor Paris Saint-Germain in deze tweede helft. Tegen Leverkusen. En Leverkusen komt er heel af en toe gevaarlijk uit. Eén keer leverde dat een goede kopkans op trouwens voor Reinhardt. Die had moeten scoren. Vrije kopkans. Maar hij vond Sirigu de doelman van Paris Saint-Germain op zijn weg. En terwijl ik dat allemaal vertel speelt Paris Saint-Germain op zijn dode gemakje. De bal rond via Thiago Motta de controle rolleur op het middenveld. Cabaye komt daar even een bal ophalen, Die verplaatst het spel naar de rechterkant. Daar is Van de Wiel. Die kan dan langs de rechterkant opstomen. Heeft daar ook alle ruimte voor, maar doet het niet. Paris Saint-Germain speelt gewoon op balbezit. Speelt deze wedstrijd uit. Weet dat het hier wint. Weet dat het ook in de return niet in de problemen gaat komen. Maar wel in de problemen kan komen als je uiteindelijk een beetje slordig die bal gaat rondspelen. Zoals nu gebeurt. Maar ook Leverkusen kiest er in eerste instantie voor als ze de bal dan veroveren om achteruit te gaan. We hebben nog een minuut of zes Spelen in Leverkusen de Duitsers kansloos tegen Paris Saint-Germain. Niet alleen omdat ze met z'n tienen zijn, maar vooral omdat ze met 3-0 achterstaan. Jammer Bieder van James Ingram en Michael McDonald. Wie kent ze niet meer? En dan gaan we naar Bayer Leverkusen. Daar tegen Paris Saint-Germain. Um, de punt van de aanval, daar is Ibrahimovic, die geeft een mooie bal mee, zeggen. Er moet een 4-0 aankomen als de iemand op doel wil schieten, tenminste. En uiteindelijk is het Gabaye, op het gebied. En dan is het 4-0 voor Paris Saint-Germain. Goeie aanval, eindelijk is eentje die echt loopt voor de ploeg uit Parijs. Eindelijk is iemand die op doel wil schieten. Ja, natuurlijk wil Gabaye dat bij zijn Champions League debuut voor Paris Saint-Germain. En dan krijgt de... ...klopjes overal boven op zijn hoofd zeggen... ...wordt hij hier bijna elkaar geslagen door zijn ploeggenoten. Zo hard wordt hij daar opgetikt. En uh, ja, nou ja, deze wedstrijd was natuurlijk al lang en breed gespeeld. Vlak voor tijd goede aanval over de linkerkant... ...met uh, uh, Ibrahimovic die heel lang het geduld bewaart. En dan een heerlijk wippertje richting de achterlijn. En dan zit de hele verdediging van Leverkusen. mis. vier man kijken naar de bal, hoe die wordt teruggelegd op Kabaye En die schiet de bal in de kruising, onhoudbaar voor Leno. En dan is deze wedstrijd... Uh, Echt helemaal afgelopen. En hebben we ook al de vierde goal gekregen. Waar we eigenlijk op zaten te wachten in de tweede helft. Paris Saint-Germain doet wat het moet doen. Namelijk dik winnen in Duitsland van Leverkusen. 4-0. En die andere wedstrijd is het nog wel spannend. Ja, die andere wedstrijd is het nog zeker spannend. Want het kan allemaal nog wel, Andy. Ja, nou het is pas de eerste natuurlijk. Hè. Van twee wedstrijden, twee ontmoetingen. We gaan ook nog naar Barcelona op 12 maart. 1-0 de voorsprong voor Barcelona. En Barcelona is weg aan de linkerkant. Via een invaller, via Sergi Roberto. Hij is gekomen voor Fabregas. Even kaatsend met Iniesta. Iniesta naar Xavi. Xavi weer terug. Ja, het is eigenlijk kat bakkie voor Barcelona. Met nog een anderhalve minuut officiële speeltijd op de klokken. Als het als Piqué de bal naar de rechterkant geeft. Op Dani Alves. Dani Alves naar... Neymar. Neymar terug naar Daniel Alves. Ja, zo uh, is het lekker tikken als de bal naar Messi gaat. Wat een naam. Daniel Alves, Messi, Neymar. Messi nog altijd. Messi nog altijd met uh, compagnie tegenover zich. Compagnie die een goede wedstrijd speelt. En dan uh, Messi naar Busquets. Busquets naar Alves. Alves op het hoofd van uh, diezelfde compagnie. Die uh, eigenlijk weinig kansen heeft weggegeven. Heel veel balbezit voor Barcelona. Maar weinig uh, is er uitgekomen. Weinig kansen. Uh, uh, wat buitenspel mogelijkheden. Uh, of mogelijkheden die uiteindelijk buiten spel bleken te zijn. En het enige doelpunt in de 54ste minuut... het 66ste Champions League doelpunt voor Barcelona van Messi... Uh, heeft het uh, verschil tot nu toe gemaakt. Geen echt verheffende wedstrijd. Het is uh, spannend geweest, maar uh, niet spannend qua kansen. Nu dan, Daniel Alves. En Alves scoort eindelijk dan nog de 2-0. En nu is het toch wel zeker dat er maar één ploeg naar de kwartfinale gaat. Want als je uit in Manchester tegen Manchester City wint met 2-0... want daar kunnen we wel van uitgaan... In de extra tijd het tweede doelpunt voor Barcelona van de rechtsback Daniel Alves. Dan kun je ervan uitgaan dat er een klein wonder moet gebeuren in Barcelona. Wil Barcelona daar met uh, zulke cijfers gaan verliezen? Ik zie dat niet gebeuren. En ik denk dat Manuel Pellegrini, de coach van Manchester City, ook een slechte avond zal hebben. Want zijn team, Manchester City, gaat verliezen van Barcelona. Prachtige aanval weer van Barcelona met Neymar aan de basis daarvan. Die de bal even breed geeft op de doorgelopen. Daniel Alves, de rechtsback. En die schuift hem keurig onder keeper Joe Hart door. Hart is geklopt, Manchester City is geklopt. 2-0 voor Barcelona. Twee duidelijke overwinningen in elk geval van de uitspelende ploegen. Hoewel er nog steeds gevoetbald wordt. Maar het zal zo wel aflopen. 4-0 dus bij Leverkusen tegen Paris Saint-Germain en dan andersom... het staat gewoon 0-4 en 0-2 bij Manchester City tegen Barcelona. Gaan we weer bobsleeën. Een historisch debakel. Onacceptabel <laughs> uitroepteken. De Duitse media die haalde flink uit naar de Duitse bobsleyers. De Duitse tweemansbobs waren gisteren torenhoogfavoriet voor de medailles... maar het beste Duitse duo eindigde uiteindelijk op de achtste plaats... en het materiaal kreeg de schuld. Een bijdrage van correspondent Tim de Wit. 4,99, 9, 9 start erneut, ganz schwach. Langzamer nog als im eerste lap. De Duitse commentatoren staken hun teleurstelling gisteravond niet onder stoelen of banken. Veel te langzame start, veel te lage maximumsnelheid en het allerpijnlijkste, niet eens in de buurt komen van het podium. Daar die banden. nee, dat is geen goede fahrt. Daarom onder 6 grote, grote schwierigkeiten voor Francesco Friedrich. De Duitsers zijn bij bobslee al decennia goed voor medailles. Gouden medailles, vooral. En de prestatie van gisteren was de slechtste sinds de Spelen van 1956. indiscutabel voor een Deutschen bob bij grote ereignissen in de laatste jaren. De beste Deutsche, nu op rang 8. En dus werd er na afloop gezocht naar oorzaken. Dit is Francesco Friedrich, regerend wereldkampioen in het tweemansbob. maar nu slechts achtste. Hij drukte zich nog diplomatiek uit na zijn slechte race. Wat zou man dazu nog sagen? We weten immer nog niet, we kunnen zelf niet zeggen, woran het liegt. We hebben alles gegeven. Het is nog maar te vroeg om een oorzaak aan te wijzen, zegt hij. Het was gewoon niet goed genoeg. Elfde, nur Thomas Florschütz en Kevin Kuske. Kuske met André Lange. Gewinner vierer olympische Goldmedaillen, einer Silbermedaille. En jetzt Elfde. Maar Kevin Koeske, die al vier keer goud won op de spelen. en nu niet verder kwam dan de elfde plek. Die was een stuk minder netjes. Hij zei dat hij het gevoel had dat hij in een trabant zat. Hij kwam nauwelijks vooruit. En ook zijn collega Thomas Floorschuts wijst naar het materiaal. Het kan ja nu, kan ja nu een materiaalprobleem zijn. Het is einfach, we hadden de hele seizoen tijd. Het is in grip te krijgen. We hebben ze geschaft. Het is slim genoeg. Het kan alleen maar een materiaalprobleem zijn, zegt hij. Want we deden alles goed tijdens onze runs. Maar we hebben een Bobslee die niet tegen de concurrentie op kan. Dat we hier met zo'n gereed aan de stad gaan, dat is niet is. De Duitse Bobslee krijgen steun van de bondscoach Christoph Lange. Zelf ook oud-Olympisch kampioen. Ik heb het team alles, wirklich alles geprobeerd... om irgendwie op geschwindigkeit te komen... maar het is van anfang aan niet zo richtig gelopen. Hij zag dit al langer aankomen, zegt hij. De Duitsers worstelen al het hele seizoen met hun materiaal. Eigenlijk de Bob nog maar compleet leeg zusammengebouwd... en dat is niet nog eenmaal, maar een in de seizoen. We hebben de Bobs wel tien keer laten aanpassen. Vlak voor de Spelen werd bijvoorbeeld nog de schuld aan het weer gegeven... maar nu blijkt dat ze echt niet goed genoeg zijn. Maar in, intern hebben we al gewoond dat het heel erg moeilijk wordt... En ja, het is eigenlijk zo. We kunnen ze ook van vierdelaf niet innen. En hun materiaal komt uit Berlijn. Ik ben zelf voor de spelen nog op bezoek geweest bij het FES, het Instituut voor Sportonderzoek dat al tientallen jaren de Duitse bobs maakt. Toen lieten ze nog trots zien hoe zo'n bob in elkaar wordt gezet en geschuurd. Want er werden al zoveel gouden medailles gewonnen met hun materiaal. Maar vandaag willen ze geen commentaar geven. Dat willen ze pas na de Spelen doen. Eerst eens met de bobsleepbond om de tafel om tot in detail te analyseren wat er mis is gegaan. En ja, achter Francesco Friedrich, de geschlagene deutsche weltmeister. Maximilian Arndt op een desastreuze 15e rang, ah. ah. er leeft. Nou, je zou bijna zeggen, arme Duitsers. De Duitse bobbers hebben nog <tie> één kans trouwens om een slechte speler goed te maken. Komende zaterdag zal dat gebeuren bij de Viermansbob. De Champions League wedstrijden, de eerste twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League, die zijn afgelopen. Bayern Leverkusen tegen Paris Saint-Germain eindigde in 0-4 en Manchester City tegen Barcelona in 0-2. Eline Jurk, nog steeds in de studio over yeah. bobsleeën. Ja, we ja. hebben toch wel een beetje moeten grinniken over dit verhaal. Yeah. Uh, dit ging trouwens over de Duitse mannen vooral, hè? Yeah. Um, hoe staat het eigenlijk met die Duitse vrouwen? Ja, misschien is daar wel hetzelfde. Hoor. Die zitten nog wel midden in de race. dus Ze zullen niet dit soort, uh, dit soort uitingen doen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er voor een, een Sandra Kiriassis uh, dit ook teleurstellend is. Er is staat nu uh, staat vijfde. Ja, een honderdste voor, uh, voor SME. Uh, maar achter België, weet je, dat wil ze ook niet. En zij, weet je, zij wil ook geen vijfde zijn. Uh, ze heeft ook ooit een gouden medaille gewonnen op de Spelen in Turijn. Uh, Vancouver vierde. Uh, ja dat, is ook, dat vindt zij ook niet haar plek. Dus die is zeker ook niet tevreden. Het gezicht van Christophe Lange sprak ook boekdelen weer... naar alle afdelingen vandaag, de die ik vandaag heb gezien van de Duitsers. Uh, die gaan dat nu niet roepen, maar die staan er misschien wel net zo in. Maar ik ja, kan echt niks hiermee. Materiaal weer, noem maar op. Nee, maar, maar sterk uh, op. dat niet het verhaal van het materiaal... als zowel de mannen als de vrouwen minder presteren? Ja, nou, weet je, misschien ook wel iets... maar ik kan me ook niet voorstellen dat het ineens... weet je, effe is echt wel een naam. We hebben echt goede sleeën. Ik kan me ook niet voorstellen dat je ineens... heel slecht materiaal hebt. Dan, dat begrijp ik gewoon niet. We hebben het er net al even over gehad... over materiaal, toen het ging over de vrouwen. Maar, maar wat is nou het belangrijkste aan het materiaal? Is het de aerodynamica? Zijn het de ijzers? Ja, beide. Uh, het is aerodynamica en ook, weer, ook nog weer het soort materiaal uh, Gewicht uh, maakt dat ook nog uit? Nee, gewicht is ja, gelimiteerd, gewicht, hè, toch? Ja, ja, ja, dus dat maakt zeker uit, want uh, uh, weet je uiteindelijk heeft de slee ook wel een minimumgewicht. Dus je mag ook niet lichter dan een, uh, dan een bepaald gewicht om daar ook weer en nou, hij heeft ook met veiligheid, et cetera, te maken. Uh, en zwaarder mag ook niet, hè? Want, nee, of of nee, zitten nee, daar geen... Want ja, ja, ja hoe er is zwaarder een je bent, hoe makkelijker het gaat natuurlijk, of hoe ja, harder het gaat. Ja, op een gegeven moment houdt het volgens mij ook op en, hmm. en in hoeverre heb je effectieve massa. Dat is natuurlijk ook nog weer een puntje. Uh, maar nee, er zit ook een max aan, weet je. Dus het is, uh, het is niet zo dat je maar kan blijven proppen en de zwaarste mannen bij elkaar kan stoppen. Uh, los van het feit dat dat misschien niet past. is dat, ja. Daar zit echt een max aan. Ben je te zwaar, word je gewoon gedisqualificeerd. Dus anders de over en uit. Ja, um, ja ik, Misschien is er, iets, is er wel iets mis, maar dan nog... Is het dan zo mis dat, we, dat ze zo slecht presteren? Want het is natuurlijk voor een een, een als Duitsland... is het echt gewoon slecht. Maar trainingsmethode dan? Kijk, met schaatsen kan ik me er iets bij voorstellen. Je hebt dan bepaalde dingen niet goed gedaan. Maar wat kun je in Bobben in de training niet goed doen... waardoor je uiteindelijk in wedstrijden minder presteert? Ja, weet je, uiteindelijk hebben we te maken met toch ook weer een andere baan... die nu ook wel weer anders staat... dan, uh, dan dat hij in het voorseizoen heeft gestaan. Dus weet je, de Russen uh, proberen daar natuurlijk echt ook wel... voor zichzelf uh, ja, wat puntjes in te gooien... dat ze zeggen van, joh, die weten wij wel, maar de, en de rest van de wereld niet. Het is, het is niet een van hun eigen banen... waar ze eindeloos op hebben kunnen trainen. Dat is natuurlijk wel een voordeel dat zij hebben... op alle banen in Duitsland. Hier moeten zij het ook maar doen met de paar afdalingen die je krijgt... en. Misschien is dat het gewoon. Hm, en heeft wat is het echt te maken aan met stuurhandskunst. Ik hoorde gisteren al iemand zeggen iets over drie drukpunten in een bepaalde bocht. Dus ja, drie punten kan. waar je, je hebt, omhoog je hebt, je hebt twee bochten inderdaad waar. Ja, je hebt, je hebt een aantal punten in de baan waar de baan omhoog gaat. Dus de kans op uh, uh, snelheidverlies is daar ook een stuk groot. Dus op het moment dat je, dat je dan een fout maakt, je gaat ook nog omhoog tikt het wat dat betreft harder, harder aan... en zie dat stuk maar weer terug te halen. En je hebt twee bochten, geloof ik, met inderdaad drie drukpunten... maar die komen ook weer zo snel achter elkaar... dat die het ook weer heel lastig maken om uiteindelijk te zorgen... dat je ook goed de bocht uitkomt. Dus het, het is een, een, een spel tussen, tussen snelheid, techniek... en ze hebben er echt van alles aan gedaan... om de baan echt wel moeilijk te maken... om snel naar beneden te gaan. Je komt wel beneden... Uh, maar hard naar beneden gaan is, is gewoon echt heel erg lastig op deze baan. En, de en misschien Russen, hebben ze het gewoon niet. Nee, en de Russen, dat hebben we gisteren gezien, hè, bij die tweemansbom. Ja. ja, die zijn in het voordeel, want die kunnen het hele jaar door, hebben ze daar kunnen. Die het, hebben veel meer trainen. getraind. Maar goed, je ziet wel dat de Russische dame wat dat betreft het ja. denkt misschien ook nog een beetje laat liggen. En Misschien komt daar nog wat, maar die, die hadden ze misschien wel ook iets verder uh, naar boven verwacht. Is dat trouwens ja. ver? Uh, volgens mij was het in Vancouver precies hetzelfde verhaal, hè? dat de Canadezen meer mochten dan de buitenlanders. Ja, ja dat is het pech. En ik, er is volgens mij wel een soort van uitwisseling geweest tussen de de Canadezen en de Russen. Dus jullie toen een beetje meer en, en, en zij nu een beetje meer. Uh, daarin hebben wij als Nederland nul onderhandeling. Weet je, we hebben niks te bieden. Komt trainer in Harderwijk, leuk. Ja, nou, dat, dat is het niet. Nee. Um, daar loop je wel tegenaan. En, en Weet je, heel lang, over, nou ja, weet je, als we het hebben over 10, 15 jaar geleden, uh, deden wij als Nederland ook minder in de top mee. En kwam je eigenlijk overal ook wel. En je merkte op een gegeven moment ook wel, toen wij meer in de top kwamen, dat Duitsland ook ons niet altijd toeliet op de banen als we wilden trainen. Daar heb je gewoon mee te maken. Je, het is echt anders dan sommige andere sporten. Uh, weet je, met snowboarden ga je gewoon een afdaling maken in de bergen. En met schaatsen ga je gewoon rondjes schaatsen op een baan. En dit is toch wel wat anders. En heb je ook met dit eigenlijk een soort van politieke dingen mee te maken. Ja, een beetje spionage ja. misschien. Misschien ook wel, want mekaars ja. materiaal bekijken... dat is er ook wel ja, bij, Ja, soms is wel lachen, hoor. Dan is er, ja. heeft iemand weer iets nieuws... en zie je stiekem cameraatjes en foto's stellen. en proberen ze van elkaar een beetje af te kijken... wat is er nou weer aan de hand? En uh, Weet je, uh, we hebben nu sleeën van eigen bodem met Eurotech. Dat is natuurlijk fantastisch materiaal... waar we zelf in mogen sleeën... en waar de Canadezen ook in sleeën. Nou, dat, dat zegt ook wat. Die, uh, die presteert gewoon hartstikke goed. En het is gewoon stoer dat wij gewoon als Nederland... nu wel een eigen slee hebben. Ja, daar is echt ook wel op gelet. En dat is gewoon is goed. Want even voor de goede orde, dat, zijn, dat is de slee van de vrouwen, hè? Uh, ja, maar Edwin sleet er een twee tweemans volgens mij ook in. Toch wel, ja, ja. omdat daar natuurlijk veel over te doen was geweest. Hè. Uh, ja. ja. En volgens Ten mij Koever heeft hij nu wel een beetje, correct bob. me wrong... maar ik, ik dacht dat hij in de tweemans wel ook een, uh, een euro te heeft. Ja. Nog oh. even over die, over die sleeën dus, over dat materiaal. Je hebt ongetwijfeld ook het hele gedoe met schaatsen wel. Een beetje gevolgd, misschien wel heel erg goed. Uh, de Amerikanen met hun schaatspakken. Is dat nou ja. iets wat in het bobsleeën ook kan voorkomen? Dat er ineens iets helemaal misgaat, een nieuwe ontwikkeling? Nou ja, misschien is dat nu wat de Duitsers raakt. Maar ik, ik, ja, ik ben gewoon daar nooit zo van om dan alles daarop te schuiven. Iets doe je zelf ook echt verkeerd. Dat, ik weet je, Daar ben ik altijd van overtuigd. Het ligt echt niet alleen maar aan, aan materiaal en of een pak. Dat geloof ik gewoon niet. En ik denk van, joh, het is zo makkelijk om dat nu maar te roepen. Um, je doet vast ook wel iets anders verkeerd. En ik, ik vind het wel heel erg interessant. Ik zou wel willen weten wat daar dan inderdaad zo veranderd is... Um, dat het niet zou lopen. En dan denk ik, joh, FVS is echt zo'n gevestigd iets in een institu instituut met ik weet niet hoeveel geld wat daarin omgaat. in alle mogelijkheden om alles te testen. dat ik het. Ik kan het me gewoon ook niet. Ik vind het echt raar. Het zou, aan het de is winkel. Echt, hè? Ja, enorm. Eh, zeker ja. ook voor de Duitse journalistiek. om er eens een keer een mooi verhaal over te maken. Nou, ik van denk wat dat dat er nou, nou precies is. Misgegaan. kunnen de komende periode. Ja, okay. ja. Ik wil je danken dat je hier naar de studio wilde Graag komen. Gedaan. om over het Bobbe te praten. Uh, nou, we gaan gewoon verder kijken. Ja. Linee Jurgen nog even een voorspelling. Vierde plek dan maar. Ja, die is gewoon haalbaar. Het zou echt fantastisch zijn als, als ze dat neerzet. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Eline was dat. En dan gaan we naar het Olympische overzicht. De medailles van vandaag. Want Tine Mazen heeft haar tweede goud opgehaald bij het Alpine skiën. Na haar overwinning op de afdaling, die gedeelde gouden plak, won Mazen ook in de stromende regen en sneeuwval boven de Reuze slalom. This course set by her former coach. So she'll know what to expect if she comes through the banana gate. 2.19.95, to split, still just in front. It looks like it'll be a golden double. Will it be a golden double for Fenninger, or will it be a golden double for Tina Marza, who rides the last couple of rollers and attacks the final few turns. Marza has struck gold again. It's a golden double for Tina Marza, and the Slovenians are loving it. Prachtig, dat Engelse commentaar. De deel was stervioliste mee. Vanessa May die kwam voor Thailand aan de start. Ze eindigde als 74ste en laatste. 27 seconden achter de winnares, achter Mazen. Noorwegen pakte trouwens goud en zilver op de Noordse combinatie. Jurgen Grabak bleef in de eindsprint van het voor Zijn landgenoot Magnus Moorn net voor. Na een gestuntel van drie Duitse achtervolgers. Dus ook daar hebben ze wel wat werk te doen. En de Amerikaan David Wise is de eerste Olympisch kampioen. Halfpipe bij het freestyle skiën. Toch moest hij. Die lang wachten voordat hij de titel kon vieren. Want zijn voornaamste eh, tegenkandidaat, zijn voornaamste tegenstander, Justin Dory, had als laatste starter nog de kans op een medaille. And hebben seen how hard this man, Justin Dory, went down on his first run. He's back up at the top of the high pipe after a huge slam. So much speed. Going in switch you. Oh! He's dropped it! He's gone. He's dropped that one and he knows it. Justin Dory will be so upset. He knew he had the run. But this man, David Wise, will take gold. The Canadians can console themselves with silver for Mike Riddle. En de French, in my eyes, get a well medal in bronze for Kevin Roland. Bij de snowboardcross voor de mannen regende het valpartijen. De Fransman Pierre Vautier bleef het best op de been. Hij pakte het goud. En de Franse biatleet Martin Fourcade ging voor zijn derde gouden plak. Maar hij moest op de 15 kilometer massastart bij de biathlon buigen voor een noor. Emile Hegle Swensen. Het zilver was voor Fourcade. En het aflossingsnummer bij het shorttrack voor de vrouwen leverde vanochtend een overwinning op voor Zuid-Korea, China, dat in de slotfase van van de race Zuid-Korea hinderde, werd uit de uitslag geschrapt... waardoor Canada het zilver kreeg en Italië het brons. En er werd er ook nog geijshockeyd. Rusland heeft zich via een extra kwalificatieduel geplaatst... voor de kwartfinales van het Olympisch ijshockeytoernooi. toernooi Het thuisland won met 4-0 van Noorwegen. En ook Tsjechië is door na een 5-3 overwinning op Slowakije. Letland won met 3-1 van Zwitserland, zit nu ook bij de laatste acht. En Zweden, de Verenigde Staten en Canada... plaatsen zich daar al eerder voor als groepswinnaar. Finland en Slovenië... Zijn zijn de andere twee kwartfinalisten. En de Britse curlingmannen, ook dat was een mooi verhaal... die hebben in een tiebreak met Noorwegen verrassend... het laatste ticket voor de halve finales opgeëist... Skip David Murdoch velde in het tiende en laatste end het vonnis over de Nooren... en daarmee nam hij revanche voor vier jaar geleden... toen de Britten weer werden uitgeschakeld door de Nooren. Met de eliminatie van Noorwegen is het toernooi beroofd... van een van de publiekslevelingen. Het team rond Skip Thomas Oelsroet verdiende wereldvaam door de flamboyante kledingstijl in Sochi. En de Britten, die dus wonnen, stuiten nu op Zweden. De anderhalve finale gaat tussen de titelhouder Canada en China. En hij is al een paar keer afgeschreven, we gaan het over voetbal hebben... maar nu is Etienne Reijne weer belangrijk voor AZ. De verdediger speelde voor de winterstop geen minuut... maar na de onderbreking staat hij elke week in de basis. En ook donderdag als AZ in Tsjechië het Europa League-duel... tegen Slovan Liberec speelt, zal Reijne waarschijnlijk starten. De verdediger is blij dat hij in Alkmaar is gebleven... maar heeft wel even getwijfeld over zijn carrière. Nou, je kijkt natuurlijk een stap verder. Je weet natuurlijk uh, dat uh, Jeffrey Gauwelo toegehaald is... En, uh, en Jan Wouters En dan weet je al dat je het heel moeilijk gaat krijgen. En dan uh, moet je voor jezelf de afweging maken om, uh, om, om, om je te laten verhuren of, uh, of, of te vechten voor je plek. En er was inderdaad even sprake van uh, dat ik eventueel verhuurd zou worden. Nou, daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. Omdat ik er uh, toch voor wou vechten. En uh, ja, dan is het wel mooi dat het uh, zo uitpakt. Het was geen uitz uitzichtloze situatie. Nee, eigenlijk uh, helemaal niet. Uh, het was ook niet zo dat ik weg moest. Ik zou gewoon zo een, van de, een van de selectiespelers zijn. En uh, als ik zou laten zien dat ik beter was, dan zou ik spelen. En uh, dat is nu gebeurd. Ik je hem uh, in Tsjechië aan te treffen tegen Slovan Libres. Want een, een heel fysiek sterke ploeg, heb ik begrepen, zwaar verdedigend. Ja, klopt. Dat heb ik ook gehoord. Ja, er valt natuurlijk niet heel veel over te zeggen omdat ze nog niet eens begonnen zijn met de competitie. Nee. <laughs> Een week na jullie. Ja, precies. Dus, uh, maar het geeft natuurlijk wel aan als je overwint in, in de groepsfase in de Europa League, dan, dan kun je wel wat. En uh, we zullen moeten afwachten. We, zijn nog niet, uh, uh, we hebben nog niet besproken de tactiek van, uh, van Liberec. Dat zal morgen en overmorgen komen. Dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat ons te wachten staat. Is het verrassend dat jullie op alle fronten nog meedoen? Nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, Dat hebben we eigenlijk al de laatste jaren wel bewezen. Vorig jaar uh, zijn we natuurlijk uitgeschakeld in de Europa League door ANSI. Nou, Dat was geen misselijke ploeg. Maar ja, daarvoor is het... Verrassend kan zijn, hè. Die zou je in de volgende ronde kunnen treffen. Ja, inderdaad. Nou, die zijn nu al minder dan vorig jaar. Een stuk minder. Ja, maar uh, nee, de laatste paar jaren strijden we eigenlijk uh, overal ermee. Uh, vorig jaar was het, of nee, twee jaar geleden was het halve finale van de beker. Vorig jaar was het nou, beker gewonnen. En nu weer halve finale. en uh, Overzij hebben we overwinnen in de Europa League. Dus uh, ik denk niet dat het toeval is. Dus zijn jullie ook gewend aan uh, laat ik maar zeggen, steeds midweekse wedstrijden te spelen? Is dat een groot voordeel? Uh, ja, ik vind het wel een groot voordeel. Zeker als, uh, als team en, en als individu. Je wordt er toch sterker van hoe meer wedstrijden je speelt. Je komt toch tegenstanders tegen in Europa... Waar, uh, nou, wat gewoon een mooie ervaring is en wat je, wat je sneller helpt ontwikkelen als speler, denk ik. En uh, dat neem je mee. En uh, vaak wordt er wel eens na een wedstrijd, of na een Europese wedstrijd, speel je een competitiewedstrijd en dan verlies je hem. Dan is de eerste vraag van, komt het door de Europa League wedstrijd? Het is natuurlijk wel zwaar, maar uh, ik denk dat het als, als speler en uh, ook als team je uiteindelijk alleen maar sterker maakt. Ze gaan jullie Jordijn van favoriet Tsjechië? Nou, ik, heel veel mensen in Nederland die hebben, hebben die club ja, nog nooit. Van de club precies, gehoord. dus wordt er al, vandaar. Wordt er al automatisch gezegd van jullie zijn een favoriet, maar dat durf ik niet zo uit te spreken. Ja, wat ik zeg, als je, als je overwint het in, de, in de groepsfase, dan uh, heb je absoluut een bepaald niveau. En om uh, uit te spreken dat wij favoriet zijn, dat, dat durf ik niet te zeggen. Je treft altijd van die vreemde tegenstanders. Hè? Hebben jullie een, een abonnement op? Ja, inderdaad. Maar ook wel weer leuk. Ik bedoel, het zijn toch dingen waar je normaal gesproken nooit komt. En uh, het zijn mooie wedstrijden. En uh, ik heb er zin in. Een mooi uitje dus voor AZ in uh, Slovan Liberec Daar gaan ze naartoe in uh, Tsjechië. Um, dan, dat was Etienne Reiner trouwens tegen de verslaggever, tegen Rob Fleur. Dan gaan we praten over de Champions League van morgenavond. Want Bayern München is weer terug in Londen. En dat was de stad waar ze vorig jaar nog die cup met de grote oren wonnen. Dit keer spelen ze trouwens niet op Wembley... maar ze spelen in het Emirates Stadium... en dat is de thuishaven van Arsenal. De twee ploegen ontmoeten elkaar morgenavond... in de tweede ronde van de Champions League. Bas Tiggeler, goedenavond. Gio, goedenavond. Nou, die twee die kwamen elkaar vorig jaar trouwens... ook al tegen in de achtste finales. Dus dat duel dat leek beslist na één wedstrijd... maar het werd toch ja. nog spannend, hè? Uh, ja, want in Londen... Uh, ook toen was de eerste wedstrijd in Londen... toen won Bayern eigenlijk... nou ja, tamelijk eenvoudig met 1-3... En toen dacht iedereen, nou dat is wel gedaan. Maar toen kwam er een return in Duitsland. En toen was het al heel vroeg in de wedstrijd 0-1 en vlak voor tijd 0-2. En toen was Arsenal sterk en Bayern een beetje aan het bibberen. En toen was Neuer aan het tijdrekken en toen leek het nog bijna mis te gaan. Dus zo zie je maar uh, niet te vroeg juichen. Nee, zeker niet. Uh, inderdaad, uh, te ja, tegen Duitsers. Ja, nee, nee, van Duitsers tegen Engelsen hè, in dit geval. Dus dat is toch even een anders verhaal. Zeg we luisteren even naar de coach uh, van Arsenal vorig jaar, Arsène Wenger. Coach op trouwens dit jaar, die reageert nog eventjes op die uitschakeling van afgelopen jaar tegen de Duitsers. Luister maar even mee. ik I think we are in a much better mental shape today than we were one year ago, because it's... We las tegen Blackburn at home in de FA Cup en het was een big disappointment voor us. This time we won against Liverpool. En uh, we are really determined, uh, of course, to, to win this game tomorrow. Nou, Arsène Winger heeft er in ieder geval veel vertrouwen in, uh, Bas. Uh, voor zover we hem konden verstaan. Uh, hoe schat jij de krachtverschillen nu in? Nou, kijk, in vergelijking met vorig jaar is uh, Arsenal er wel behoorlijk op vooruit gegaan. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de komst van Özil. Die. Uh, ongelooflijk belangrijk is voor dat elftal. Dat heeft het elftal echt zo'n impuls gegeven. Dat heeft er ook toe geleid dat ze ja nu even niet meer... maar bijna het hele jaar bovenaan hebben gestaan... in de Engelse Premier League. Dus die zijn er echt wel sterker op geworden. Um, bij Bayern München kan je toch ook niet zeggen... dat die zwakker geworden zijn. Sterker kon ook bijna niet meer. Ik denk dat het een van de beste ploegen ter wereld is op dit moment. Um, daar hebben ze ook zoveel keuze in spelers... dat ja goed Ribery doet niet mee en ze missen er links en rechts wel een paar. Maar je kan... Hoe gek het ook klinkt, eigenlijk alles wel weer opvangen daar omdat je heel veel kwaliteit hebt. Dus ik vind het heel moeilijk in te schatten. Ik denk in algemene zin dat um, Arsenal subtop is in Europa en dat um, Bayern München echt absolute top is. Dus ik, hmm. als ik nou mijn geld ergens op moet zetten, zet ik het toch op Bayern. Daar hoef ik eerlijk gezegd niet. Als je zetten, weinig voor terug ben ik bijvullen. Ja, nee, ik krijg er niet veel vertrouwen. Nee. Nee. Zeg, want, want uh, is killermentaliteit ook een aspect? Uh, bij Bayern München is dat wel volop aanwezig. En ja, Arsene Wenger, Arsenal. Ik geloof dat José Mourinho, zijn collega-coach... Uh, ooit nog eens een keer iets erover heeft geroepen... van ja, Wenger is toch een soort loser. Want als het erop aankomt, verliest hij altijd. Ja, zijn grote vriend hè, de laatste ja. tijd. Die uh, <laughs> hebben het een beetje met elkaar in de stok gekregen... omdat ze over en weer wat... Ja, onhandige dingen over elkaar hebben gezegd. die dan in de media breed worden uitgemeten. en voordat je het weet, loopt het van je weg. Uh, nou, kijk, Wenger heeft altijd het idee gehad. en dat is ook wel weer mooi. dat hij met. Uh, nou ja, ik wil niet zeggen bij Arsenal. relatief weinig geld. een elftal neerzet. maar wel altijd op zoek was naar spelers. die nog niet bekend waren. en dan haalde hij te veel uit Frankrijk. Robo coach. Maar, ja, het was niet een coach. die zei: van ik koop nu voor 40 miljoen. die spits die we allemaal al kennen. maar hij haalt bijvoorbeeld van Persie die toen nog helemaal niet zo heel groot was. En die wordt het daar wel. Dus ik vind dat eerlijk gezegd wel mooi. Tegelijkertijd is het ook een coach... die uh, in zijn periode bij Arsenal niet of nauwelijks iets gewonnen heeft. Dus dat helpt ook niet. Dus die sneer van Mourinho kon ik eerlijk gezegd wel een beetje omgrinniken. En als je kijkt naar hoe dat bij de Duitsers gaat... in algemene zin, maar bij Bayern in het bijzonder... ja... Daar, daar is uh, winnen het allerbelangrijkste wat er is. En ze weten ook allemaal precies hoe het moet. Ja, Toch is bij Bayern ook op dit moment wel een kwestie van mooi voetbal uh, te zien. Waar vroeger zeg maar, het alleen maar om effectiviteit ging. Ja, zeker. Uh, dat heeft natuurlijk met de coach te maken. Guardiola, dat heeft te maken met het feit dat je zoveel mooie spelers samenbrengt. Uh, zodat er vanzelf een mooi voetbal, ga, voetbal gaat ontstaan. Ik moet zeggen dat ik overigens ook de afgelopen jaren wel genoten heb van Barcelona of van Bayern München. Het is niet zo dat dat nu ineens anders is. Uh, ik vind wel, als je nu kijkt naar de cijfers die Barcelona dit seizoen laat zien... puur statistisch gezien, dat is werkelijk onbeschrijfelijk. Ze hebben 21 competitiewedstrijden mm. gespeeld. Uh, daarvan hebben ze de 19 gewonnen en 2 gelijk, dus nog niet verloren. Ze hebben 9 goals tegen, in 21 wedstrijden. 9 tegengoals. En de enige wedstrijd die ze met alle competities meegerekend verloren hebben dit seizoen... was de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Maar die deden er eigenlijk nee, niet meer toe. Ging naar de verloren van Manchester City. Dus nou ja, als je dat kan, ja. Ja, wie, wie gaat je dan nu tegenhouden? Nee, en als Arjen Robben weer een beetje helemaal fit is... want hij heeft wat gesukkeld de laatste tijd... Ja, dan zijn ze onklopbaar. Ja, nou ja, goed. Hij is wel, hij is wel echt een zeer belangrijke schakel natuurlijk al, al een jaar of wat in dat elftal. Um, toen Guardiola kwam werd er even, even nog gefilosofeerd van... nou zou dat misschien wel het einde betekenen van Robben... en ziet hij het daar wel in zitten. Maar ik denk dat Guardiola daar eerlijk gezegd nu niet meer over twijfelt. En het is bij Robben altijd de vraag als hij fit is, maar ja... Ja, we gaan het afwachten. Bas Dirreler, dankjewel. Morgen dus, Arsenal tegen Bayern. Morgen trouwens ook medailles weer te verdienen. Onder andere bij het snowboard Reuzen slalom. De mannen en de vrouwen komen daar in de actie. Bij de vrouwen onder meer en Nicolien Er is de reuzen slalom bij het alpine skiën voor mannen. De langlovers werken de teamsprint voor mannen en vrouwen af. We hebben biathlon, de mixed estafette, de bobslee natuurlijk, Esmee Kamphuis. De laatste twee runs in de tweemansbob bij de vrouwen. En natuurlijk hebben we schaatsen. De vijf kilometer met Irene wust. met Kleibeuker en met Nauta. Dat allemaal morgen. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Morgenmiddag om twee uur zijn we er gewoon weer met Radio Olympia op deze zender. En natuurlijk morgenavond ook weer om negen uur met Champions League voetbal. En nu nog even genieten van die prachtige Olympische dag. Die prachtige 10 kilometer ver weg in Sochi. Laatste meters voor Bob de Jong. ...in 13 0, 7, 19 Ja, dan ben je nog niet zeker. En dat weet de jong ook. Aduland roept het. Eén stik aan de hand. Maar hij houdt die puck onder controle... ...en dan veegt hij hem met de backhand eigenlijk... ...terug de crease in. Jorrit Bergsma... ...met een tijd. Onmogelijk veracht. Oh, een fikse... Misrekening daar voor Kamphuis. Is dit goud? Het is sneller dan Kramer ooit heeft gereden. Belagen, baan. Ik kijk is dit naar de goud? Aan. Er komt nog wel een rus aan! Langlijn, hoe is het in vredesnaam mogelijk? na Dato krijgt Kramer de kans om alles recht te zetten. Alles leek erop dat het zou gaan lukken. Maar Kramer moet het hoofd buigen. En de valpartij bij de Australiër en Vizintin. Drie man onderuit. Kijk <tie> alsof je uit het café komt. <tie> ja, ik ben, ik ben zo blij. God, aan de finish blijft het spannend. Tussen Voltaire en Olyunin. Nee, hey, Voltaire gaat het redden. Voltaire gaat het redden. Voltaire, ja, Olyunin. Die Bolt in derde positie, de Amerikaan. Daria Domraceva zweept met een leichtvuzikheid, met een elegantie. Krabak aan de leiding, de ene laatste bocht. En daar drukt. Oh, vol partij bij de Duitsers. Daar gaat hij. En hij tikt twee Noorse stenen weg. En ligt dan shot met twee stenen. Groot-Brittannië verdient twee punten en verslaat dan Noorwegen.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 Dit is Radio 1.